Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de actie van Europol zijn verspreid over Europa meer dan duizend mensen opgepakt. Ze worden verdacht van mensenhandel, drugs en wapenhandel, fraude en witwaspraktijken. Het is de grootste actie tegen georganiseerde criminaliteit in de EU aller tijden. Zo'n 20.000 agenten uit 34 landen hebben eraan meegedaan. Bij de actie werden ook 30 Roemeense kinderen bevrijd uit de handen van mensenhandelaren. Het ziet er naar uit dat Nederland gaat meedoen aan de internationale strijd tegen IS in Irak. Volgens bronnen wil het kabinet F-16's inzetten en eventueel ook deelnemen aan een actie in Syrië. In een ingelaste vergadering vanmiddag praat het kabinet erover. Het liet eerder weten dat het wil meedoen aan de strijd tegen IS, maar liet open hoe dan precies. De Universiteit van Maastricht gaat door met het testen van medisch materiaal op honden. De dierproeven werden een paar weken geleden opgeschort. Meer dan 125.000 mensen hadden een petitie getekend. Toen bleek dat de universiteit labradors gebruikte. De universiteit gaat nu toch door met hondenproeven omdat die medisch noodzakelijk zijn. Er worden onder meer pacemakers getest. Er is steeds minder schade door fraude met internetbankieren. Het afgelopen half jaar was er 9,5 miljoen euro schade. En dat is volgens de Vereniging van Banken een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Guus Hiddink heeft in zijn voorselectie voor de EK kwalificatiewedstrijden op 10 en 13 oktober tegen Kazachstan en IJsland een aantal verrassingen opgenomen. Er zijn heel veel nieuwe namen bij, zoals Sven van Beek, Davy Prupper, Jeffrey Bruma en Quincy Promes. Het weer er trekt regen over, het kan ook onweren. In de namiddag regent het in Limburg en dan breekt het in het westen de zon door. Het is 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM ZFM met nu de vinyljaren De computers gaan uit en uh, we gaan het uh, nu weer het al onbekende betere handwerk uh, verrichten, dames en heren. Gewoon weer LP's opzetten en zo scherp zetten en anders. Ja. Het enige wat nog uit de computer komt nu is uh, de Tune. En de rest gaan we alles lekker doen. Uh, lekker, lekker handmatig en zo LP'tjes opzetten. Uh, gezellig. Uh, we hebben weer een hele aparte combinatie hoor vandaag. Jawel. We hebben symfonische rock. We hebben filmmuziek. En we hebben uh, troubadour. Nou, wat wil je nog mooier. Ik hoop niet dat Joop Visser vandaag naar uh, CFM luistert. Want dan wordt hij met zijn verleden geconfronteerd. Waar hij niks meer mee te maken wil hebben. Jammer toch eigenlijk. He. Maar we hebben vandaag Jaap Fischer. De artiestenaam in de tijd van Joop Visser. Toen hij nog student was en allerlei fantastische leuke liedjes maakte. En eigenlijk een beetje het rolmodel was voor Boudewij de Groot in het begin. Geweldige spitsvondige teksten en alles alleen met een gitaartje en zang en zo. Nou, we hebben uh, het leukste van Jaap Fischer meegenomen en daar gaan we draaien vandaag. Verder hebben we natuurlijk uh, mijn, ja, toch wel mijn persoonlijke favoriete, de Exception. Vandaag weer eens een keer. Rick van der Linden, Rijn van der Broek natuurlijk als belangrijkste mensen. Kortdekker op basgitaar. Pieter Voogd op drums. En uh, Jan Vennik. En uh, ja, Jan Vennik op saxofons uh, op, op en uh, andere blazeninstrumenten. Elton heet Trinity. En verder heb ik uh, de filmmuziek meegenomen. De soundtrack uit de film Fame. Niet uit de televisieserie. U weet, dat is een spin-off van de film geweest. Eerst was er de film en uh, die was best wel behoorlijk succesvol met een aantal uh, grote hits erin van onder andere Irene Cara. En uh, nou die gaan we dus draaien vandaag, hè? Fame, ja. Dus uh, twee uur lang vinyl met een tikje, een kraakje, een krasje en misschien een keer overslaan. Nou ja, het kan. Tja, daar is het vinyl voor, hè? En viniel is hot, hè? want u weet dat u in Haarlem is Vinylstad. Haarlem is in het Historisch Museum aan het uh, Groot Heiligland... een fantastische expositie te zien. Ik moet er nog steeds heen, maar we gaan wel doen dit weekend. Um, waar alles te zien is over vinyl en, en de geschiedenis van vinyl in Haarlem. En u weet, Haarlem is natuurlijk wat dat betreft... Uh, ruim bedeeld geweest met uh, een aantal grote platen, waaronder die van Bovema en die van CBS in de tijd, later Sony... En er zijn nog steeds een aantal platenperserijen in Haarlem actief. Ook in Heemstede trouwens, dacht ik. Aan de Blekersvaartweg. Daar had je vroeger de perserij van, uh, van Bovema. Aan de, aan de Blekersvaartweg. Ik weet niet of die er nog is trouwens. Toch eens uitzoeken. Dat is leuk. Goed, nou, vinyl, vinyl, vinyl. En we beginnen met Exception. ...van het uh, zesde album... Uh, van, uh, ...van Exception. En... Um, ...dat was ook het laatste album... ...waar ik van der Linden... Uh, ...althans voorlopig aan meedeed. Want daarna werd hij de band uitgezet. Want men vond het een grote dictator. En hij was... drukte veel te veel zijn stempel op de band... ...vond men. En uh, ja, dat hij toch de man was... ...die Exception op deze route gezet heeft... ...en het grote succes voor Exception mogelijk gemaakt heeft... ...door zijn uh, met name... Uh, ...ja, toch wel... Kennis van de klassieken en zijn bewerkingen, dat werd even niet meegeteld. Er kwam daarna nog een, een LP van Exception uit, die heette Bingo. Dat was geen succes en daarna viel de band dus uit elkaar. En in 1978 of zo kwam er, dan, geloof ik, kwam er weer een reunie uh, en ging Rick gewoon weer met zijn oude maten verder op de tour waar hij gebleven was. Uh, Trinity heet het album en uh, hierop speelde dus verder mee uh, Pieter Voogd op drums... Uh, verder Jan Vennik op uh, saxen en fluiten en al die andere dingen... De Rijn van der Broek op uh, trompet, kordekker op basgitaar... en natuurlijk Rick van der Linden op alle, soorten, alle mogelijke soorten toetsen... waarop het kerkorgel dat opgenomen werd in de grote kerk van Maasluis. Toccata hoorde u en dat was gebaseerd op de beroemde Toccata en Fuga in D-mineur van johan Sebastian Bach. Maar dat was duidelijk herkenbaar, denk ik zo. Exception dus. Zal u er straks nog wat meer over vertellen. <coughs> uh, we gaan eventjes door met Jaap, de, Jaap Fischer. Uh, student, uh, liedjeszanger, troubadour. Uh, na 1964, uh, stopte hij onder deze naam en wilde ook verder niets meer met zijn verleden te maken hebben. Hij ging uh, toen verder, uh, hij werd leraar, uh, maatschappijleer. Ik dacht aan een school in Zandpoort. En hij maakte nog wel maatschappijkritisch liedjes, maar dan onder de naam Joop Visser, zijn echte naam. En uh, met zijn hele Jaap Fischer verleden, dat, dat, dat uh, verbandde hij uit zijn uh, geheugen. Dan wilde hij helemaal niks meer mee te maken hebben. Wel een beetje jammer hoor. Want de liedjes die die maakten, die waren zo verschrikkelijk leuk. Allemaal. Nou, ik heb er een aantal meegenomen op een prachtige LP. Ook deze kraakt een beetje. kan er niks aan doen. Veel gedraaid. En hier is die dus, Jaap Fischer. Zij was veertig. Hij was de helft. Ze kochten een knaap van een villa in Delft van haar geld. En het was op een eerste huwelijksnacht dat hij alleen op zijn kamer dacht. Het was niet uit liefde, het was om je geld. Je was niet mooi, maar welgesteld. Na zeven dagen op de tocht en zeven in je bed... kunnen de bloemen op je graf gezet en je juwelen wel verkocht. Hij was veertig, zijn nog gezond. Hij had er nog steeds niet onder de duim en de grond... En het was de achtduizendste huwelijksnacht, dat zij alleen op haar kamer dacht. Het was niet uit liefde, het was om hun geld. Ik was niet mooi, maar welgesteld. Ik heb hem twintig jaar weer staan en ik gun hem niet te lol. Dat ik eerder in de kist zal gaan, nee ik hou nog even vol. Zij was honderd... Hij bijna dood, zijn borstels klammen, zijn hoofd was rood van de koorts. En het was op zijn laatste levensnacht, dat hij de waarheid sprak, zei zacht. Het was niet uit liefde, het was om je geld. Je was niet mooi, maar welgesteld. Waarom trouwde ik ook met een vrouw, die mijn moe had kunnen zijn? Ja, je beurs was dik en mijn hart was klein, en wat doe je dan in de kou? Om je, het was niet om de liefde, het was om je geld. En daar ging het liedje, daar ging het liedje dan ook helemaal over. Ja, Fischer, ik ga straks nog iets meer over hem vertellen. Maar we gaan eerst gewoon lekker verder met iets heel anders. Want de afwisseling is weer zeer groot vandaag. Irene Cara was een van de dames die meespeelde in de filmversie van, het, van Fame. En Fame dat ging dus om een, ja, een film over een soort theaterschool. Waar allemaal jonge mensen dus bezig waren om... Zo gezegd, het vak te leren en dus beroemd te worden. Zo'n hele leuke film was een groot succes ook. De, de uh, nummers eruit, sommige nummers eruit werden ook grote hits. En uh, dat, hebben ze, uh, dat, uh, ja, dat hebben ze later dan maar uh, nog proberen voor te zetten in een televisieserie. Dus daar werd het verhaaltje nog eens even lekker uitgesponnen. Uh, dat gebeurde wel meer. Uh, Famous Irene Kara. En we beginnen maar gelijk met de titels. MUZIEK dit heet Fame. Uit de gelijknaamde. de soundtrack van de gelijknamige film. Uh, gezongen door Irene Kara, een van de hoofdrolspelsters hierin. Prachtig. Uh, we gaan door met Exception. Uh, behalve klassieke uh, be uh, dingen deden ze natuurlijk ook wel andere dingen. Uh, het volgende nummer is. Dat duurt een beetje lang. het duurt ongeveer acht minuten. maar dat is lekker maakt, Dan kun ik even mijn broodje afeten. Uh, het, heet, het is gebaseerd op een uh, traditioneel. Peruviaans stuk, dus een stuk uit Peru. En daarom heet het ook... The Peruvian Flutes. It is exception. dat nog te horen. Hè? Exception van het album Trinity. En dat heet de Peruvian Flute. Dat duurde acht minuten, nog meer, iets meer dan acht minuten. Uh, Exception dus een band die begon al in het begin van de jaren zestig. Uh, uh, natuurlijk uiteraard als plaatselijk beatbandje. Uh, ze hadden allerlei innamen. Ze begonnen onder de naam de Jokers. Uh, daarna werd het nog even heel kort die In Crowd en toen werd het Exception met een K. Ja, ze speelden natuurlijk overal in de regio. Vooral Haarlem en Beverwijk en zo. Daar waren ze regelmatig te zien. Beroemd geworden bij de, onder andere de ABC Sociëteit in Beverwijk. Toen nog in een hele andere bezetting. Maar dat is typisch exception natuurlijk. De bezetting heeft uh, veel gevarieerd kun je stellen. Uh, de oorspronkelijke uh, bezetting was met, met Team Griek op Drums. De, de latere producer van, van André Hazes onder andere. Uh, Koen Hal, Alta zat erbij. Huub van Kampen zat erbij. Rob Kruisman zat erbij. Rijf van de Broek zat erbij en Hans Timmer onder andere. Uh, Hans Timmer werd later dus vervangen door Rick van der Linden en uh, uh, Tim Griek werd vervangen door, onder andere door Peter de Leeuwen helaas niet, ben onder ons vorig jaar overleden. Uh, Peter de Leeuwen dus, Kort Dekker, die verving uh, meneer Alta op de bas, Huip van Kampen bleef er nog eventjes bij en uh, nou ja uh, uh, ze hadden een, ze maakten uh, ze deden mee aan het Loosdrechts Jazz Concours en wonnen daarmee een platencontract. Uh, ze mochten er opnames maken, die werden afgekeurd door de platenmaatschappij, vonden helemaal niks. En toen kwam op een gegeven moment natuurlijk Rick met het idee van die klassieke muziek. En die dus bewerken voor de band. En dat gebeurde. De eerste plaats die daarvan uitkwam was de single The Fifth. Met gelijk een hit. Grote hit zelfs. Uh, en uh, daarna natuurlijk de air en nog veel. Oh, sorry, nog veel andere dingen. Exception, dus, um, die formatie bestond uit Rob Kruisman, Huip van Kampen, Pe Peter de Leeuwen, Kordekker uh, en Rick van der Linde. En, uh, nou ja, de formatie die hier, uh, speelt op deze plaat was alweer de zoveelste wisseling. Uh, ik heb ze u genoemd. Pieter Voogd op drums, Kordekker op basgitaar, uh, Rijn van der Broek, trompet, Rick van der Linde, toetsen. Alles wat toetsen aanzatte En Jan Vennik op saxen en fluiten en al, alle aanverwante artikelen. Goed, het album heet Trinity. Het is de zesde plaat van het stel. Uh, in deze vorm, zou ik maar zeggen. En uh, ook de laatste waaraan Rick van der Linden meedeed voorlopig. Uh, daarna gooiden ze hem met z'n allen de band uit. Want ze vonden hem te dominant en te dictatorachtig. Ze noemden hem zelfs Rictator. En uh, ja, want hij bepaalde eigenlijk min of meer alles. En dat, uh, ja, dat vond men niet leuk. Er kwam daarna nog een album dat heette Bingo. Dat werd niks. Want ja, niet dat het niet goed was, maar het publiek. De sound was helemaal veranderd. Het was niet meer het exception soundje wat, wat men wilde. En dus was het over en uit. Een uh, aantal leden begonnen toen nog de formatie spin. Dat was dus eigenlijk een spin-off van, van Exception. En in 78 vond er een, uh, een reunie plaats. Uh, met de originele mensen weer. Of de, althans, wat heet origineel? Dick Remelink, uh, Coor Dekker, Rijn van der Broek, Rick van der Linde. En toen begon het weer tijdelijk opnieuw. En dat is nog een aantal keren gebeurd. Goed, nou, eens even kijken. Uh, ja, ik moet even kijken. Uh, Jaap Fischer. En het liedje van hem wat we gaan draaien, dat heet Vlinder.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 We zijn we heel kort. <laughs> Moet je het vlog bijwezen. Ja, Fisher was dat. En het liedje dat heette uh, uh, Vlinder. Goed, we gaan door met Fame, um, de soundtrack van de beroemde film. Uh, ik dacht dat het begin 80 jaren was. Um, en daarvan nu een nummer dat ook weer gezongen wordt door Irene Kara Out here on My own. Sometimes I wonder. Where. heart alone Out here on my own We're always proving who we are Always reaching for that rising star To guide me far And shine me home Oh En dat was Irene Kara. En dat nummer heette Out Here on My Own. Geweldig mooi liedje uit die film Fame. Dus de the, the original, de uh, original soundtrack. Om het zo maar eens even te zeggen. Goed, uh, dat was die. En we gaan weer door met Exception. En het, uh, ja, Exception is niet van die hele makkelijke muziek natuurlijk. Ze hebben een aantal van die ja, iets meer toegankelijke dingen. De klassieke hitjes. Maar uh, het was natuurlijk een band die heel veel kanten op kon. Uh, jazz konden ze spelen. Pop konden ze spelen. Klassiek konden ze spelen. Ze konden ze eigenlijk alles gewoon. En uh, <kly> nou ja, dat is natuurlijk ook nog altijd fantastisch te horen. Ik zei het al. Het is een band die aardig wat, uh, aardig wat uh, formaties gekend heeft. Dat heb ik u uh, daarnet allemaal zo'n beetje verteld. Ehm... Um, de LP die we nu onderhanden hebben, heet de LP heet Trinity. Die komt uit, ik dacht uit 75 of 76, daarom Trent. Of misschien, nee, 74. En um, daarna uh, werd Rick dus uit de band gegooid. Omdat ze dus vonden dat hij uh, het <laughs> gewoon uh, te... ...dominant was en te belangrijk was en uh, alles een beetje naar zich toe trok. En de rest van de leden hadden op dat moment weinig meer te vertellen. En zodoende dat uh, zij ze zeiden van sorry jongen, maar we hebben daar geen zin meer in. En uh, toen ging het een hele andere kant op. Hans Jansen, de toetsenist, zeer bekwame toetsenist overigens, niets mis mee. Die kwam hem vervangen... Alleen de sound was niet meer de sound die men van Exception gewend was. En dus dat album wat ze toen opnamen dat heette Bingo. Dat was het zevende album dus dat werd helemaal niks. Uh, dat, dat werd zeer bescheiden uh, verkocht. En um, ja dat was ook eigenlijk gelijk het einde van de eerste periode Exception. Uh, Ik begon wel weer opnieuw. 78 of zo kwam er een, een nieuw album uit, dat heette Exception 78. En er waren de, ja, de originele leden zeg maar weer een beetje bij elkaar. Koordekker, uh, uh, Rick van der Linden, Peter de Leeuwen, uh, Rijn van de Broek en uh, Rick van der Linden natuurlijk. Goed, we gaan van uh, deze plaat nu een stuk draaien. Dat is geschreven door Tony Vos. Uh, tijdlang uh, tijdje lang, tijd lang de producer geweest van, uh, van Exception. En de man waar toen ook Tineke het nooit mee getrouwd was. Of misschien was ze al van hem gescheiden, weet ik niet. In ieder geval, het stuk is van dezezelfde Tony Vos. En het nummer, dat heet Dream. Dat heet Dream. Een prachtig uh, arrangement waar uh, Rick niks in te doen had, want het waren alleen maar blazers. <laughs> Misschien was het een voorteken. Dat kan natuurlijk zomaar. Goed, uh, Jaap Fischer, dames en heren, daar gaan we nu mee verder. En uh, dat is ook een... Uh, ja, dat is wel ontzettend leuk hoor, die, die gekke Jaap. Bedoel. Het is alleen zo jammer dat, uh, dat hij uh, van zijn uh, vroege werk eigenlijk helemaal niks meer wilde weten... En dat is, uh, ja, waarom? Dat weet ik, dat kan je alleen maar naar raden. Uh, Jaap Fischer was dus een liedjeszanger en tekstdichter. Uh, en tekstdichter, ja, dat zei ik. Bekend van uh, werd Jaap Fischer, uh, nou ja, wat zit ik met de allemaal. Hij is geboren in Utrecht op 18 april 1938. Dat is een Nederlandstalig liedjeszanger en tekstdichter. En die bekend werd als Jaap Fischer... Hij treedt sinds 1964 niet meer onder die naam op... Eh, maar sinds 1976 wel onder eh, de naam Joop Visser. Hij wil niet meer aan zijn eerste carrière worden herinnerd. Ja, dat vind ik toch een beetje jammer, hoor. Visser is de zoon van Henry Visser, antropoloog... en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Jaap Visser begon zijn, begon zijn studie in 1957 aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Hij schreef toen liedjes... Die hij uh, voor medestudenten speelde. Uh, het noodleidende uh, platenlabel studenten grammofoonplatenindustrie SGI vroeg hem zijn nummers voor dit label op te nemen. Deze gaf hier in 1960 gehoord aan. En eerder had uh, SGI al een langspeelplaat uitgebracht uh, van het Leids studentenkabaret van Paul van Vliet. Ze maakten ook zelfs uh, jazzplaten. Ik heb nog een singeltje daarvan ergens liggen. Van, uh, van die stichting uh, uh, studenten grammofoen met, met een studenten-jazzorkest op. Dat weet ik ook nog wel. De opbrengst daarvan ging naar het Comité Herstel Minerva. Uh, dat geld M, M, uh, bijeenbracht voor de bouw van een nieuwe sociëteit. Nadat de oude in 1959 in vlammen was opgegaan. De twee 45 toerenplaatjes. EP's van Fischer werden aanvankelijk alleen rechtstreeks... in de studentenwereld verkocht. Maar door het grote succes wekte dit de al... commerciële platenhandel geïnteresseerd. En werden Fischers platen overal in het land verkocht. Nou, dan weet u dat. En we gaan nu een, het volgende liedje daarvan draaien. Het zijn korte liedjes, dus je bent er ook zo weer vanaf. af. Uh, <laughs> Het <laughs> is niet anders. Het duurt een paar minuten of zo. Het volgende liedje. Oh, dat is een hele mooie. Ja, ja, dat is een hele mooie. Dat is een van mijn lievelingsliedjes van Jaap. Hij was in de wieg gelegd voor Sipier. Tire, tieren, lieren, Nou, hier komt hij. De Sipier. Jaap Visser. Hij was in de wieg gelegd voor je Cipier, Tire, tieren, lieren, Hij was in de wieg gelegd voor je Cipier, Tire, tieren, lieren, lier. Zijn rammelaar was een sleutelbos Hij speelde dit diefje zonder verlos En had water en brood met plezier Dieren lieren, lier Hij had een hok met tralies ervoor dieren lieren, Hij had een hok met tralies ervoor dieren lieren, En daarachter zaten konijnen Hele groot en hele klein. En die kwamen nooit de kerstdagen door Dieren lieren, Hij trouwde de dochter van een dief Dieren lieren, lief hij trouwde de dochter van een dief, dieren lieren, lief. En dat vond hij zelf geen enkel bezwaar, want een dief is nog geen moordenaar. Ze kent in het vak dat gaf veel gerief, dieren lieren, lief. Na vijftig jaar werken bij het gevangen dieren lieren, lang. Na vijftig jaar werken bij het gevangen dieren lieren, lang. Vervulde men zijn grootste wens, bewaken van een beest, van een mens dat woont in een hier voor versierde gang dieren lieren, lang. En s'avonds vierde hij dit al dus Dieren, dieren, Lazarus En s'avonds vierde hij dit al dus Dieren, dieren, Lazarus Liep zingend van café naar café En dronk zich een delirium of twee En kwam daarna onder een rijdende bus Dieren, dieren, Lazarus en nu in een huis in een stille wijk, dieren, lieren, lijk. En nu in een huis in een stille wijk, dieren, lieren, lijk. ligt onder een lak een oude sipier. Met rondzicht de stank van je neven en bier. in de hele familie zegt kijk, dieren, lieren, lijk. Dieren, lieren, lijk. Ja, heel kort. <lacht> Net al twee minuten, denk ik. Sipier, uh, de cipier dus, van uh, Jaap Fischer door weer naar de film Fame. Uh, twee nummers uit die film... Dat, die u allebei al gehoord heeft... Outeromeion en Fame... Uh, werden genomineerd voor een, voor een Academy Award... en hebben die ook later uh, gewonnen... als zijnde de beste origineel voor een film geschreven liedjes. Dat, uh, dat dan ook nog eens eventjes. Um, even kijken. Nou, we gaan een liedje daarvan draaien... van deze LP... Vervelend is alleen dat op de LP nergens vermeld staat wie wat doet. Uh, ja. Maar, uh, is dit ook al Irene Cara? Ja. Oh, nou, Irene Cara zegt Hans-Jerda, zegt nou dan geloof ik dat direct. Hot Lunch Jam. Hier is Irene Cara uit de film Fame. Jam was dat. Uh, met uh, Irene Cara Uit natuurlijk de film Fame. Uh, exception. 1972 was het uh, laatste grote succesjaar van de groep. Waarin uh, interne strubbelingen steeds meer de kop opstaken. Dick Remeling uh, ging naar Galaxy Lin. En Peter de Leeuwen uh, die verliet de band. Bij de opname van het zesde album Trinity waren zij er niet meer bij. Jan Vennek uh, ...fluit, sopraan en tenoorzax... ...en Pieter Voogd, drums, percussie... ...namen hun plaats in. Opvallend waren er op dit album onder meer... ...de bijdragen van Fluitwist Fennig... ...en het Nederlands Kamerkoor... ...in het nummer Finale 3. Dat hoort u waarschijnlijk nog wel. Als mede het 9 minuten durende... ...jam Improvisation. Rick van der Linden leefde zich uit... ...op piano, pijporgel en spinet. ARP 2600 Synthesizer en Melatron. Trinity werd eh, commercieel geen groot succes en hits bleven uit. Ondanks het succes buiten Europa, eh, <coughs> eh, ondanks dat het succes buiten Europa niet groot was, zijn er wel diverse pressingen gemaakt eh, van de eerste zes LP's. Exception, Back in Julia's, Time Trip en Exception vijf in de Verenigde Staten, alle zes in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Israël. En verder diverse persingen in andere Europese en Zuid-Amerikaanse landen. De Japanse persing eh, bestaat alleen van Beggar Julius' timetrap. De hoezen verschillen allemaal van opzet. Met name in Duitsland waar de groep zeer populair was. We gaan een nummer draaien van 20 geschreven door Rickse, Rick zelf in dit geval. En dat nummer dat heet Smile.